10 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Ongeveer 1 op de 10 koffieshops ligt dichtbij een middelbare school. In het regeerakkoord is afgesproken dat koffieshops op minimaal 350 meter van een school moeten liggen.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 De Europese beurzen zijn fors lager geopend. Door de zorgen over de Europese schuldensituatie en de vrees voor een nieuwe recessie staan de koersen onder druk. De AIX-index in Amsterdam opende 2,2% lager en staat nu op een verlies van 2,1%. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt openden tot 2,6% lager. Homoseksuele asielzoekers worden vaak afgewezen op grond van vooroordelen en stereotypen. Dat gebeurt in heel Europa, ook in Nederland. Dat stellen onderzoekers van het COC en de Vrije Universiteit in Amsterdam.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 Wildbeheerders hebben ballonvaarders gevraagd... voorlopig niet boven de Veluwe te vliegen. Het is bronstijd voor de edelherten. En volgens de Vereniging Wildbeheer Veluwe hebben de dieren rust nodig. Het inlaten van hete lucht in de ballon maakt een enorme herrie... waar de herten van schrikken. En het kleurrijke uiterlijk van de luchtballons maakt de dieren ook van streek. Ook natuurliefhebbers op de grond kunnen last hebben van zo'n ballon, zegt de vereniging. Ballonvaarders die zitten in het mandje en die kijken naar beneden. Maar op de vloer, dus op de veluwe ondergrond... Er zitten ook mensen te genieten van die edelhertenbronst, Dus laat het nou niet voor elkaar verpesten. En die edelherten hebben er ook geen baat bij dat ze ergens van een heideveld worden afgejaagd. Ook het ministerie van Defensie is gevraagd om bij oefeningen op de Veluwe rekening te houden met de edelherten. De bronstijd duurt nog tot ongeveer half oktober. De wildbeheerders doen deze oproep ieder jaar. Drie technische universiteiten krijgen samen 33 miljoen euro extra van het ministerie van Onderwijs. Delft, Eindhoven en Twente krijgen het geld om het onderwijs te verbeteren... en beta-studenten binnen te halen en te behouden. Het aantal afgestudeerden moet zo omhoog. Ook wordt gewerkt aan een betere aansluiting van het universitaire onderwijs op de middelbare school... en komt er meer aandacht voor wiskundeonderwijs. Dat had volgens de TU Delft niet gekund zonder het extra geld. Dat studiesucces dat is al... Heel lang laag bij de technische universiteiten. Het zijn moeilijke studies, er vallen veel mensen uit. En je moet, als je dat echt wil veranderen, grondig dat, uh, dat programma een keer op de schop nemen. En het weer, in het oosten enkele opklaringen, maar vanuit het westen toenemende bewolking en enkele buien. Vanmiddag afwisselend wolken, zonnige periode en buien met plaatselijke kansen op onweer en windstoten. Temperatuur rond 19 graden. Morgen herfstachtig en een graadje frisser. Nou, We hebben verkeersinformatie nog 11 files, iets meer dan 50 kilometer bij elkaar. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Deil 2 kilometer. Er staat er een auto stil op de linker rijstrook. En lange files staan er nog op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Tussen knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen 10 kilometer. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Hilversum ook daar 10 kilometer.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Het kabinet moet meer doen om de meest gezochte oorlogsmisdadiger uit de Tweede Wereldoorlog achter de tralies te krijgen. Amsterdam moet de kans krijgen om de strijd met Londen en New York aan te gaan. Mensenhandel vindt niet alleen plaats in de seksindustrie. Ook in de bouw, de horeca, de landbouw worden werknemers in Nederland uitgebuit. Geen vrije tijd, weinig te eten, papieren worden afgenomen en uh, zitten gewoon in huis opgesloten. En het ochtendumeur van Henk Westbroek, het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Vanmiddag om twee uur is er een persconferentie over de laatste ontwikkelingen... rondom de gevluchte Nederlandse oorlogsmisdadiger Klaas-Karel Faber. Oorlogsmisdadiger nummer één inmiddels. De man woont al decennia als vrijman in Duitsland... terwijl hij in Nederland na de oorlog tot levenslang is veroordeeld. Arnold Karskens is voorzitter van de Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden... en journalist. Goedemorgen. Goedemorgen. Die Faber is inmiddels nummer 1 op de lijst van meest gezochte en voortvluchtige oorlogsmisdadigers. Even voor de mensen die het beeld rondom deze man niet scherp hebben. Wat heeft hij op zijn geweten? Nou ja, hij was lid van de sigaretendienst uh, in, in Groningen. En hij heeft uh, meegewerkt aan executie en het medeplegen uh, op de moord van zeker 22, 23 uh, verzetsmensen. En daarnaast heeft hij nog meegewerkt aan liquidaties en aan martelingen. En aan het verraad van, uh, van verzetsmensen. Dus uh, ja, ik denk dat hij bij elkaar toch iets van zeker 30, misschien wel meer uh, doden op zijn geweden heeft. Ja, ter dood veroordeeld oorspronkelijk. Later is die straf omgezet tot levenslang. En in 1952 ontsnapte die uit de koepel in Breda. En reed direct naar Duitsland. Dat was in die tijd een veilige haven hè, voor oorlogsmisdadigers. Ja, nou nog steeds eigenlijk, hè. Laten we heel eerlijk zijn. Ja, we hebben het over open grenzen en dergelijke, maar het is nog steeds mogelijk in een, in een rechtsstaat als Duitsland... ...dat je gewoon als massamoordenaar nog vrij rond kunt lopen. Ja. Te voor belachelijk... voor woorden, het is echt te belachelijk verwoorden. Ja? Hoe, hoe komt dat toch? Nou ja, voor de, voor de Duitsers is hier een, een Duitser en ze leveren geen landgenoten uit. En uh, ze, ze hebben daar wel eens een keer getoetst wat, wat hij daar zo graag had mis, misdaan. En er was volgens hen geen moord en... Uh, ja, in de ogen van de Nederlandse autoriteiten was dat natuurlijk uh, wel zo. En dat is voor ons natuurlijk nog steeds het geval. Ja. En ze, ze, ze, ze hebben mogelijkheid beschermd. En, en nu is er een kleine kentering. En uh, het feit dat er een Europese arrestatie is uitgevaardigd tegen hem. Maar de Duitsers trouwens uh, hebben geweigerd. Ze weigeren hem dus over te leveren aan Nederland. Maar ze zijn wel, volgens hetzelfde kaderbesluit, verplicht om daar zelf op te sluiten. Ja. En, en uh, daar gaan we vanmiddag ook op hameren. Dat uh, ja, die Duitsers eindelijk eens dus een keer... Uh, de rechtsstaat eer aan doen. Ja, want je hebt vanmiddag een uh, afspraak met de fractievoorzitters... van de PVV, VVD, GroenLinks en de SP. Wat wil je daar bereiken? Nou, ik ga samen met uh, de voorzitter van het Simon Wiesenthalcentrum... Everham Schoeren, want die is op bezoek in Nederland. En uh, nou, we zijn al heel blij met, met de steun van de Tweede Kamer. Maar we moeten de druk blijven hoog houden... om, ja, om die Duitsers toch echt te overtuigen dat ze nou, hem inderdaad opsluiten. Kijk, ja. je, je ziet het met andere alles, misdadig, Jan Joek. Boeren, ze worden wel veroordeeld, maar volgens wordt er niks mee gedaan en ze gaan dus niet de cel in. Nee. En voor ons is het heel erg belangrijk dat, nou, zeker voor de nabestaanden, ja, dat, dat, dat die man gewoon zijn straf krijgt. Ja, de man is tegen de 90 nu. Ja, nou. hoe, is, hoe is zijn gezondheid? Uh, prima. Dus ja, hij kan je, gewoon terecht staan? Daar kun, kun je van zijn slachtoffers niet zeggen, nee. En hij heeft ook nooit spijt betuigd. Dus uh, uh, wat dat betreft... Uh, uh, hoeveel ik helemaal geen medelijden met hem te hebben. Nee. Hoe groot is de kans dat de Duitsers zelf uh, actie nu eindelijk gaan ondernemen... en die man voor het gerecht brengen? Nou, hij heeft niet meer voor het gerecht. Hij is al veroordeeld. Hij ja. Ja, hoeft alleen opgesloten te worden. En, uh, en, en, en gewoon laten de Europese uh, wetgeving te volgen. En op dat punt zijn we nu gekomen... En het ligt nu bij eigenlijk de rechter in Ingolstadt, die moet het toetsen dat Europese arrestatiebevel. Ja. En nou ja, volgens de regels moet hij dan besluiten om hem op te sluiten. En dat is vaak ook een politieke kwestie natuurlijk, dus we moeten gewoon ja, blijven hameren op ja, zeggen, het eerlijk verlopen van de rechtsgang. Ja. Vanmiddag is er om twee uur een persconferentie met diezelfde directeur van het Wiesentaalcentrum ja. uh, uh, aan wie jij refereerde. Wat gaan jullie daar bekendmaken? Nou ja, we, het verloop van het gesprek met de Tweede Kamer. Uh, nou, het feit dat hij natuurlijk nu nummer één staat uh, als de meest verzochte natie-oorlogsmisdadige ter wereld volgens van het Wiesentaalcentrum. Ja, en dan zijn we natuurlijk in Den Haag op het juiste moment, op de juiste plek om uh, ja, iedereen te overtuigen dat hij, als een Nederlander de meest gezochte nazi -misdadiger van die moment is... Ja, dat, dat, dat we dan toch ook niet met onze armen over elkaar kunnen blijven zitten. Dat lijkt me ook bizar dat die man nog steeds op vrije voeten is en nog niet achter de tralies zit. Dat is jullie missie vandaag in Den Haag. Arnold Kaskens, ik dank je zeer. Dag u wel. Mensenhandel vindt niet alleen in de seksindustrie plaats.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 Hongaarse tolk. Magda Rozenveld. Hongaars, hè? Ja, Hongaars. Ga je een asiel zoeken? Nee, slachtoffer van mensenhandel. Even kijken, ik ga even kijken voor u. Hold alstublieft. Ja. In de Groningse polder praat ik via een tolk met een Hongaarse man die in Nederland is uitgebuit. Ik heb een beetje gezien dat ik een leider heb. Ik heb ik heb. In Hongarije heeft meneer weinig mogelijkheid om werk te vinden en te werken. In Hongarije heeft hij weinig mogelijkheden om te werken en dus kwam hij naar Nederland. En hoeveel uren moesten ze werken en hoeveel geld hebben ze daadwerkelijk gekregen? Nou, dat was er dus niet. Dat was een amlet. Kif is dat wel? Dat is heel tjambit, maar een amlet. Kif is dat Mensenhandel vindt niet alleen in de seksindustrie plaats. Ook in de bouw, de horeca, de landbouw en bij hulp van schoonmakers vindt uitbuiting plaats. Ook in Nederland. We weten niet de precieze omvang. Gerald Marten, manager bij Comenza. Maar gewoon de afgelopen jaren hebben we een behoorlijke stijging in het aantal mogelijke slachtoffers van overige arbeidsuitbuiting gezien. Comensa verzorgt de centrale registratie van slachtoffers van mensenhandel en regelt opvang. Ze telden in Nederland vorig jaar 996 mensen die mogelijk of zeker slachtoffer van mensenhandel zijn geworden. De grootste groep slachtoffers is Nederlands. Daarnaast komen de slachtoffers vooral uit het voormalige Oostblok, West-Afrika en China. Het totaal aantal slachtoffers dat bij Comensa wordt gemeld... is slechts een benadering van het totaal aantal mensenhandelsslachtoffers in Nederland. Waarschijnlijk gaat het om duizenden mensen per jaar. Je kunt ze eigenlijk overal uh, tegenkomen. Daar waar je komt en je ziet dat uh, prijzen belachelijk goedkoop zijn... dat je de vraag moet gaan uh, stellen van hoe kan het dat een bepaald product, wat hier verkocht wordt, zo belachelijk laag is... als dat nou in een Chinese restaurant is of um, in een toko. Um. We zien het ook bij uh, au pairs uh, gebeuren. Uh, au pairs worden uh, naar Nederland gehaald onder valse uh, beloftes... Uh, dat ze vrije tijd hebben, dat ze kunnen gaan studeren. En uh, nou, dan zie je dus dat ze meer dan 80 uur uh, in de week... In het huishouden moeten werken, voor de kinderen zorgen. Geen vrije tijd, weinig te eten, papieren worden afgenomen. Uh, ze hebben totaal geen bewegingsvrijheid en uh, zitten gewoon in huis opgesloten. Nou, hetzelfde geldt ook uh, voor huishoudelijk personeel wat uit uh, het buitenland wordt binnengehaald. Ze hebben vaak geen idee waar ze, waar ze zitten, komen nooit uh, buiten en uh, ontvangen ook geen loon. Wat vindt hij zelf van de hele situatie? Vindt hij dat, uh, dat hij uitgebuit is hier in, uh, in Nederland? is. hij hij voelt zich wel Zie je zeker. Het aantal gemelde slachtoffers neemt toe. In 2006 melden zich zo'n 600 slachtoffers bij Comenza. Een evenzo groot aantal slachtoffers melden zich in het eerste halfjaar van 2011. Een verdubbeling dus. Grofweg kun je zeggen dat het aantal slachtoffers ieder jaar met zo'n 10% stijgt. Dat wil overigens niet zeggen dat uitbuiting per se toeneemt. Opsporende instanties als het Openbaar Ministerie en de politie... hebben meer aandacht voor uitbuiting. Waardoor meer uitbuitingszaken en dus ook slachtoffers aan het licht komen. En wat we ook zien is dat het aantal mannen stijgt... Uh, en dat het aantal slachtoffers dat uitgebuit is in overige uitbuiting... dus uitbuiting buiten de seksindustrie, dat ook dat stijgt. Corine Detmeijer, nationaal rapporteur mensenhandel. Hoeveel procent van alle uitbuiting vindt plaats... in andere sectoren dan de seksindustrie? Dat zal ongeveer 15 procent zijn. En als je dat dan vergelijkt met andere ons omliggende landen... zijn dat dan vergelijkbare cijfers... Wat we bijvoorbeeld zien in België is dat daar het aantal uh, slachtoffers in overige uitbuiting ongeveer de helft is van alle gemelde slachtoffers. Dat is een ander beeld dan in Nederland. Een verklaring daarvoor kan zijn... de wijze waarop de wetgeving in België is opgesteld. Maar ook het feit dat in België... de uitbuiting buiten de seksindustrie... al tien jaar langer strafbaar is dan in Nederland. Heeft u reden om aan te nemen dat er in Nederland... minder mensen worden uitgebuit in overige sectoren... dan de seksindustrie dan in België? Nee, daar heb ik geen reden voor. Um, en we kunnen ook eigenlijk zien naar de zaken zoals die zich de laatste jaren hebben ontwikkeld... en de toch redelijk explosieve groei in zaken die aangepakt worden in Nederland en overige uitbuiting... dat de lijn uh, stijgende is en ook heel goed de richting van de lijn van België zou kunnen gaan. Morgen in Uitgebuit in de polder hoe gebrek aan opvangplekken de aanpak van uitbuiting in de weg staat. Nou, die relatie, die, die is er. Dat kan ik niet ontkennen. Dat dus morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op GoedemorgenNederland.nl Straks. Amsterdam moet net als Londen en New York... één grote metropool worden onder één bestuur. Eerst nu het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Eén keer trek je de conclusie. Grieken zijn enorm goed in het maken van romige yoghurt... sappige soufflakjes en bergen, bergenschulden. En in het verwerven van goede vrienden niet te vergeten. Onder het genot van een verrukkelijke Griekse salade... besloten alle bevriende Europese regeringsleiders om... netjes naar draagkracht samen te lappen om Griekenland een handje te helpen... Waaruit terloops maar weer blijkt dat degene die zingt dat vriendschap een illusie is... ze niet allemaal goed op een rijtje heeft. De Finnen deden mee, maar speelden vals, bleek wat later. Ze wilden wel een miljard lenen, maar uitsluitend... als daar een onderpand van duizend miljoen tegenover zou staan. En, ik heb het voor u nagerekend, duizend miljoen is precies één miljard. Flauw, hè? Als die rotvinnen een onderpand willen... dan moeten wij er ook in hebben, riep Mark Rutte. Een Grieks eiland. Ik heb me laten influisteren dat de Europese denktank... onderpandeilanden voor elke geldschieter... nu al een passend eiland heeft gevonden. Als straks de Grieken hun schuld niet terugbetalen... En dat gaan ze natuurlijk niet doen, want als ze voldoende geld had... hoefden ze het niet te lenen... wordt het Nederlandse grondgebied uitgebreid met... Creta. ja. Creta, wat concreet betekent dat het Scherzo-team... straks gewoon een binnenlandse vlucht kan nemen... om het stadje Gersonisos te gaan onderkotsen. Dat onze majesteit de Griekse taal en de Griekse beginselen... snel onder de knie moet krijgen. En dat die originele feta van schapenmelk... een oer-oer-Hollandse kaas zal worden. Heerlijk allemaal. De strandtenthouders, die een rot seizoen achter de rug hebben, moeten zich net als alle projectontwikkelaars nu even niet juichend rijk gaan rekenen. Simpelweg omdat, anders dan Mark Rutte blijkbaar denkt, elke vierkante centimeter creta al eigendom van iemand is. En niemand gaat van zijn bezit afgetrapt worden, want dat zou daar een soort Palestijns probleem creëren. En een zo'n probleem is al meer dan genoeg, toch? Voor de werkgelegenheid is het krijgen van Creta ronduit feestelijk nieuws. Het ministerie van Financiën gaat namelijk 12.000 verse medewerkers aantrekken... in de hoop dat het er net voldoende zullen zijn... om onze nieuwe Overzeese landgenoten te bewegen om belasting te gaan betalen. Zijn Henk Westbrook morgen het ochtendtumeur van Diederik Ebbingen.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 Years, with a bunk bed a husband teaching him his first career oh! It's lonely there, it's lonely there I know I'm not supposed to care about Fevering the Jews, There's a lot life fools But I can't get them out of my mind No, I'm not scared, I'm not scared To say I'm proud of my fellow Americans Everybody needs a little love some of the time Why are they so afraid? Afraid we're gonna invade? Oh, don't they know Americans are all alone? Why don't they understand? We just wanna be friends. It's so obvious, don't they know? It's lonely there, it's lonely there. I know I'm not supposed to care about breaking the rules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 Everybody needs a little of the time. of the time. Van het album Mr Saturday Night. Het is de radio 1 CD van deze week tevens Julian van met Fellow Americans. Het is uh, zes minuten voor half elf, dames en heren. Am Amsterdam moet net als Londen of New York één grote metropool worden onder één bestuur. Dat is de manier om de concurrentiekracht van Nederland op peil te houden. Zegt Jaap Modder, die is voorzitter van de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bemoeit iemand zich uit Nijmegen met Amsterdam? Nou, we zouden er wel eens belang bij kunnen hebben. Andere regio's in Nederland, onder andere Arnhem en Nijmegen... Ja. zouden belang kunnen hebben bij een, een wereldstad Amsterdam... Ja. die veel beter floreert dan, dan nu. Welk belang dan? Nou, als het daar, als daar de, de zon schijnt ook een beetje bij ons, hè, economisch gezien. Dus Juist. wij hebben belang bij een, een zekere hiërarchie, een uh, ordening... Ja. in onze stedelijke wereld. En ja. Amsterdam zou daar, een, speelt daar kan daar een heel belangrijke rol in spelen. Dus één grote stad van Haarlem tot Almere. Almere, ja, ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de economie van Groot Amsterdam ook al op dat schaalniveau functioneert. En de leefwereld van mensen, misschien nog wel belangrijker, hoe ze leven, hoe ze werken, hoe ze recreëren, speelt zich ook op dat niveau af. En het gekke is dat ons bestuur niet op die schaal is georganiseerd. Maar goed, wat maakt het uit of je twee of drie burgemeesters hebt in plaats van één? Ik bedoel, de bedrijven zitten er al, die doen daar hun dingen. De burgers wonen er al, die doen daar hun dingen. Nou, we hebben er al zo 23. Ja, oké, dat is wel wat heel maar, maar wat, wat al... zijn dan de voordelen? Nou, de voordelen... kijk, waar de, waarom... Je, je vroeg me waarom uh, heb ik dat nou... Uh, waarom, waar bemoei ik me nu mee eigenlijk? Ik was gevraagd om een, een reactie te geven op een onderzoek van 18 maanden door de Londen School of Economics ja. en het planbureau in, in Nederland. Dus daar, daar, heb ik op, uh, daar heb ik op gereageerd. Ja. Uh, en en de, de vraag was eigenlijk, wat kun je nou eigenlijk leren van Londen? Ja. Uh, Londen is natuurlijk niet vergelijkbaar met, uh, met Amsterdam, maar Amsterdam is wel in het rijtje van metropolen in de wereld... doet het toch heel goed, ook al zijn ze ontzettend klein. Ja, naamsbekendheid is goed. Naamsbekendheid, kwaliteiten. Maar wat ontbreekt in Amsterdam is, eh, zeg maar, hoge dichtheid... Uh, mensen, hoeveelheden mensen. En schaal. Dus het bestuur is op een veel te kleine schaal georganiseerd. Mm. Er wonen eigenlijk te weinig mensen met een hoog opleidingsniveau. Mm -hmm. uh, Londen importeert per jaar uh, duizenden kenniswerkers. Er zijn andere. Uh, New York doet dat ook. Ja. Grote en mijn... indische gemeenschap ook daar. Hè? Of ja, een ja, gemeenschap. Precies. Je zegt, ja. Ja. Ja. en, en niet, je hebt er niet alleen hooggeschoold, maar ook gewoon werkers nodig. die in de, in de wasserettes, et cetera. Ja. Maar vooral hooggeschoold. Ja. En mijn pleidooi is dat Amsterdam niet alleen groter wordt qua schaal voudiger eenvoudiger wordt qua bestuur. Maar ook uh, meer mensen gaat aantrekken. Uh, Hogeschoolde mensen uit de hele wereld. Maar wat moeten die daarna gaan doen? Nou, de, <laughs> die moeten daar geld gaan verdienen. En waarmee? Nou, ik, dat is het, het, het, het waarmee. Uh, de, een uh, sector die in Amsterdam het heel goed doet... is de creatieve sector. Maar uh, film, uh, kijk eens even naar de eienhoevers de op dit moment. Maar ook uh, universiteit en de, en de, de spin-off spin spin daar, daarvan. Ja. Maar goed. We kennen Amsterdam als uh, haven. En niet de grootste haven van het land, om te beginnen al. Dat is Rotterdam. Nee, nee. En dat is de tweede haven, de... trouwens. Maar wat bedoelt u? Tweede haven na Rotterdam. Ja, ja, maar goed. Ja, en goed. Rotterdam ja. is weer de tweede haven van de wereld. Ja, precies. Dus uh, je zou zeggen, uh, als het nou om economische slagkracht gaat, uh, concentreer je op Rotterdam. Kijk, Amsterdam heeft Schiphol, vierde luchthaven uit Europa, als ik me niet vergis. Ja, maar we hadden vroeger een heel mooi gezegde, in Rotterdam wordt het geld verdiend en in Amsterdam maken ze het op. Het ja. is in, in deze eeuw precies andersom. In Amsterdam wordt het geld verdiend en in ja. Rotterdam maken ze het op. Als vestigingsplaats ook voor grote multinationals, Amsterdam dus. Absoluut. Waarom het... maken ze het in Rotterdam op trouwens? Nou ja, we hebben, we hebben in, in Rotterdam een uh, hele grote sociale problematiek. Ja. Uh, neem Rotterdam-Zuid. Dat, dat is, is ook een enorme, enorme dus, haven die veel geld verdient, mm, nog steeds. Dat is, de economen zijn het daar niet altijd over eens. Maar laten we ons dat Amsterdam uh, beperken. Ja. Uh, je kunt, naar mijn idee, Amsterdam en Rotterdam niet vergelijken. Amsterdam is een, is een global city. Ja. Echt een global city. En dat is Rotterdam zeker niet. Ja. Amsterdam ja. moet concurreren in een wereldnetwerk. Ja. Maar goed, Londen is het financiële centrum van Europa. Ja. De city. Ja. Uh, sterker nog, het financiële centrum van de wereld. Ja. ja. En dat hebben ze in vrij korte tijd voor elkaar gekregen. Maar we dan zoek... dat dan gaan doen? Uh, nou, kijk, uh, als we kijken naar de Zuidas... dan zie je dat uh, zeg maar de, de financiële dienstverlening... daardoor de recessie met de helft is verminderd. Dus ja. we hebben daar een heel ernstig probleem. We hebben ja. daar leegstand. We hebben ja. daar een, echt een heel groot probleem. Ja. De vraag is alleen... zijn niet echt de beste voortekens... om dan een hele grote stad neer te zetten, althans... Nou, dat is, dat is de vraag. Het zou wel eens zo kunnen zijn... dat dat voor een belangrijk deel is veroorzaakt... omdat het bestuur niet, niet zo heel goed is georganiseerd. Omdat er te weinig massa was. Omdat er te weinig mogelijkheden waren om je daar te vestigen. Ja. En mijn verhaal gaat daarover. En ja. dat is eigenlijk gewoon het afkijken van Londen. Hoe heeft Londen dit varkentje kunnen wassen? Ja, we hebben in, in het verleden de discussie gehad over de Randstad-provincie. Ja. Namelijk gewoon de hele rand, de Randstad ja. zou één grote ja. stad ja. moeten worden eigenlijk ja. dan. Ja. Is dat niet een veel betere oplossing? Nee, want die randstad die bestaat eigenlijk niet. Die heeft nooit bestaan. Het is een soort uh, concept in, in het idee van. in het hoofd van planners en van politici. Ja. Maar hij bestaat in feite niet. Als je ja. kijkt naar de werkelijke. Uh, zeg maar dynamiek in, in Nederland. de economische dynamiek. Ja. dan loopt hij op de as van de A2 van Amsterdam naar Eindhoven. Juist. En dat is een heel ander beeld. en daar zijn we nog helemaal niet aan gewend. Ja. Uh, dan, uh, dan een randstad en de rest van Nederland. Goed, wie moet de burgemeester worden eigenlijk. van die ene grote stad Amsterdam, van Haarlem tot Almere? Ik denk Ebert van der Laan, want die ziet het wel. De huidige burgemeester van Amsterdam. Ja, ja. Krijgt de almacht in die hele grote stad. Goed. Dat lijkt me heel goed. Uh, Jaap Modder, voorzitter van de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Ik dank u wel voor uw komst hier naar Hilversum. Graag gedaan. bijna half elf, dames en heren. Meer informatie over deze uitzending vindt u op kro.nl. Kunt u kijken wat de onderwerpen waren in deze uitzending. En daar nog meer van horen. En hou u vast, want uh, u krijgt zometeen tot anderhalf uur lang prem. Time. Prem, want je bent jarig, althans je programma, één jaar besta je... en dus een speciale uitzending vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Het is een drukte van belang. De band van Rob de Nijs is aan het oefenen. We hebben... Uh, Emiel, je mag hier zitten. We hebben uh, een onderwerpen die ingebracht zijn door de luisteraars. Het duurt anderhalf uur. Ik hoop dat ik het red. Ebru Oemar is er ook en een heleboel vaste luisteraars. En luisteraars, dat gaan we allemaal doen... nadat Ewout de Jong u het laatste nieuws heeft gegeven. Radio 1. NOS Journaal. Ongeveer 1 op de 10 koffieshops ligt te dicht bij een middelbare school. Volgens het CBS waren het er vorig jaar 58. Veruit de meeste in Amsterdam, maar ook in Rotterdam en Haarlem... staan veel koffieshops te dicht bij een school. In het regeerakkoord is afgesproken... dat ze op minimaal 350 meter van een school moeten liggen. De Europese beurzen zijn fors lager geopend. Door de zorgen over de Europese schuldensituatie... en de vrees voor een nieuwe recessie staan de koersen onder druk... De aex index in Amsterdam opende 2,2 lager... en in Londen, Parijs en Frankfurt waren beleggers nog wat terughoudender. Homoseksuele asielzoekers worden in heel Europa vaak afgewezen... op grond van vooroordelen en stereotypen. Onderzoekers van het COC en de Vrije Universiteit in Amsterdam... zeggen dat het een trend is. Als voorbeeld noemen ze dat niet wordt geloofd dat een asielzoeker homo is... omdat hij zich niet nichterig genoeg gedraagt. En wildbeheerders hebben ballonvaarders gevraagd voorlopig niet boven de Veluwe te vliegen. Het is bronstijd voor de Edelherten en volgens de Vereniging Wildbeheer Veluwe wordt die verstoord door het lawaai dat de brander van zo'n luchtballon maakt. Ook Defensie is gevraagd om bij oefeningen op de Veluwe rekening te houden met de bronstijd van de Edelherten. En dat is het nieuws op dit moment. Aan HMM en Verkeersinformatie. Files nog op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Bij Haarlem Zuid. Drie kilometer na een ongeluk. Er zijn daar maar twee rijstroken open voor het verkeer. Ook drie kilometer op de A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Sniedrecht. En op de A27. Vanuit Breda naar Utrecht. Bij Noorderloos. Ook daar drie kilometer. Dit is radio 1. NTR. Primtime. Primetime. Goedemorgen luisteraars. Live vanuit Amersfoort op het Lieve Vrouwenkerkhof... in een prachtige witte tent en een Primtime-tent... is dit de jubileum-uitzending van Primtime. We zijn een jaar op Radio E. Ik ben er niet uitgetrapt en de collega's van de Fara waren zo lief om mij hun uitzenduur te schenken, waardoor we tot 12 uur mogen doorgaan. In deze jubileumuitzending staan de luisteraars centraal, want zonder hun zijn wij niets. Twee onderwerpen zijn door de luisteraars bepaald. Uh, u kunt ook kennis maken met vaste luisteraars. Daar heeft Jan Meusel prachtige reportages gemaakt. En natuurlijk, waar mijn hart helemaal warm van wordt... de beste zanger van Nederland, Rob de Nijs, gaat live drie liedjes zingen. De regels blijven hetzelfde. U mag bellen om te reageren. U kunt mailen en tweeten, maar doet u mij er genoegen. De onderwerpen zijn iets korter dan u gewend bent. Dus als u wilt reageren, bel snel 0800-1121. Mail naar primtimeapenstartntr.nl en de tweets kunnen naar Primtime Radio 1. Wat ben ik toch ontzettend gelukkig. Welkom bij deze speciale Primtime. It's Primetime. <laughs> Dank u wel. Niels Bosman, je bent 30 jaar, je bent afgestudeerd... sociale geograaf en planologie. Je laatste baan was wijkcoördinator in Emmen... Nu ben je werkzoekende. Hoe kan het dat zo'n slimme man nog een baan moet zoeken? Ja, dat is lastig. Uh, nou, in Groningen heb je niet zo heel erg veel uh, kans op werk. Dus uh, ja, ik zal het uh, moeten zoeken in, uh, in heel Nederland. En, uh, nou, ik hoop dat het gaat lukken. En, uh... Als iemand uh, mij een baan wil aanbieden, graag. Oké, okay, ik heb even mijn retour weggevallen... maar ik neem aan dat het allemaal nog goed gaat. Luisteraars, als u heel veel wind hoort... we zitten niet zo slim, dus uh, we krijgt veel wind erin. Je wilde graag praten over polariseren of het gevaarlijk is. Nou, trap maar af, waarom? Ja, nou, polarisatie, dat is een uh, element... Of, uh, het, het valt mij op, naar, uh, de, naar Pim Fortuyn en uh, 9-11... dat Nederland heel erg extreem gepolariseerd is... En uh, ik weet niet eigenlijk of het een gevaar is. Wat ik wel vind is dat het een, een behoorlijke tijdverspilling is in het uh, politieke uh, spectrum. Ik vind het erg zonde dat het, uh, nou onder andere de PVV, eigenlijk de islamisering eigenlijk als, uh, ja, als, als onderwerp wegkaapt. Zodat er helemaal geen ruimte overblijft voor andere onderwerpen. En de komende 50 jaar moeten wij het hebben van allerlei andere onderwerpen... en problemen die moeten we oplossen. En het zou eigenlijk niet moeten gaan over alleen maar de islamisering. Nee. Oké. Okay. Um, Emiel Roemer, je bent fractievoorzitter van de uh, Socialistische Partij. Dat is toch de partij die uh, de polarisatie teruggebracht heeft... in de jaren tachtig stemt tegen, even dimmen. Jouw voorman uh, Jan Marijnissen in de gemeenteraden... sterk geprofileerd met, met heel uitgesproken polarisatie. Dus... Meneer Roemer, u bent schuldig aan het klimaat waar Niels Basman over klaagt. Nou laat ik aardig beginnen Prem, allereerst gefeliciteerd met Dank je, je ja. uitzending jaar. Nee, polariseren dat hoeft geen probleem te zijn. Het kan een probleem worden als het zwaar overdreven wordt en als het niet over de inhoud gaat. Kijk, wij hebben vanaf het feit dat wij eigenlijk bestaan, hebben wij misstanden in de samenleving. Hebben wij heel duidelijk voor het voetlicht gebracht. En daarin niet mis te verstaan woorden en voorbeelden duidelijk gemaakt wat er aan de hand is. En daar is helemaal niks mis mee. Sterker nog, dat heeft tal van... Uh, onderwerpen die, die eigenlijk altijd maar onder het vloerkleed geveegd werden... op de agenda gekregen. Uh, en dat heeft ook tot oplossingen geleid. Maar dan heb je het dus over, over misstanden die in de samenleving zijn. Als je gaat polariseren op basis van mensen... en je gaat uh, heel overdreven hele bevolkingsgroepen... Uh, over één kam scheren en ze van alles in de schoenen schuiven... dan wordt het in één keer gevaarlijk. En maar dan ga ik maar ermee. Niels, stoorde jij je aan de polarisering van de SP? Um, eerlijk gezegd niet. Oké, okay, maar is het misschien... Kijk, want, maar Emile, als je vanuit de PVV redeneert... en zij vinden de islamisering echt een gevaar... en ze willen het op de kaart... dan is hun polarisering toch goed, nieuws. want het lukt ze wel om het onderwerp op de kaart te krijgen. Het lukt ze wel, maar ze geven een heel erg verkeerd beeld... van uh, wat de islamisering is. In ja. Nederland heb je nauwelijks islamisering. Als ik kijk op de PVV-zijde in Groningen... Nee, nee, nee, het gaat even... Want luisteraars, als u wilt bellen 0800 112, Om op de vraag... is polarisering goed of is polarisering slecht? Want je kan niet naar keuze gaan kijken waar, waarin je wil polariseren. Nee, dus uh, zelfs dat is niet helemaal waar. Dan kun je, dat, ik denk dat dat wel kan, maar polariseren aan zich is uh, denk ik niet, niet, uh, niet gevaarlijk als je bedoelt om uh, heel duidelijk... Uh, verschillen aan te geven uh, die er bestaan... en om zo misstanden aan te kaarten. Dan is het helemaal niet erg om uh, um, uh, heel duidelijk aan te geven... waar verschillen zitten. Ook tussen politieke partijen is dat helemaal niet zo erg. Dan weten ook mensen ook waar partijen staan. En als je uh, in de samenleving nu en zeker in de politiek... van de afgelopen 30 jaar ziet dat er alleen maar consensus is... en alleen maar bij elkaar aan tafel zit... en je ziet op een gegeven moment helemaal niet meer wat de verschillen zijn... en waar ze het überhaupt nog over hebben... dan ben je volgens mij nog verder van huis. Dus verschillen aangeven en daar een goede aanzet te maken, daar is niks mis mee. Alleen als je doorslaat, dan wordt het gevaarlijk. We ja. gaan naar onze kanaal. meneer Van Rijts, niet eens u of niet in te bellen, u staat er. U heeft het allemaal meegemaakt, wat vindt u van die polarisatie? Nou, dat is, kan heel gevaarlijk zijn. Ik heb de oorlog meegemaakt en toen zijn er ook zulke dingen gebeurd... op een ander gebied, maar dit kan, deze kan. En dan is Wilders niet gevaarlijk, maar als hij aan de macht komt... zijn opvolgers, want die verdringen... Van... We, weet u, even alle, ik snap het nooit dat iedereen Wilders zo gevaarlijk vindt. Ik vind die man een... Nee, is niet gevaarlijk. Hij zelf is niet gevaarlijk. Maar zijn opvolgers. He, want hij heeft altijd geprobeerd eh, rotzakken eruit te houden. Maar er zitten in het geheim die heel veel kracht hebben. En als hij in Nederland als in de macht komt, dan wordt zijn... Dan komt er een minister van Justitie. En die gaat wel. Misschien door knieën schieten. Nou, u, kijk, u bent van de lokale partij Amersfoort. Gebruiken jullie polarisatie om aandacht te krijgen? Wij zijn van de burgerpartij Amersfoort. En... Ja, dat is toch een lokale partij. Niemand kent die partij verder. Nou, heel Amersfoort kent hem inmiddels wel. Hoeveel zetels? We hadden de zeven, alleen dan zei interne strubbelingen zijn we terug op één. Dat is... Uh... <laughs> Dat is dingers, maar hebben jullie polarisatie gebruikt uh, om jullie zelf op de kaart te zetten? Uiteraard. Als je niet polariseert, maak je de dingen niet helder. En anders dan loop je met de stroom mee. Je moet tegen de stroom inzwemmen, je krachten laten zien... alles te discussie stellen om dingen op tafel te krijgen. En zeker in Amersfoort. Niels, kijk, um, Primtime, ik ben het toppunt van polarisatie. Het feit dat dit programma is gekomen is omdat ik een uitgesproken mening heb. Ebro, mijn co-presentatrice ook. En uh, jij bent vast te luisteren dus jij vindt die polarisatie zelf ook wel lekker. Uh, klopt, in de media... Uh wordt het ook heel erg veel gebruikt. Alleen het verschil is, uh, Geert Wilders, de PVV, dat is een politicus... en die moet verantwoording nemen voor zijn uitspraak. En dat is een heel belangrijk element. Uh, polarisatie geeft niet altijd het goed, een goed beeld van de werkelijkheid weer. En zeker als je kijkt over 50 jaar... dan kun je niet alleen met polariserende standpunten komen... dan zul je beleid moeten maken. En dat is het belangrijkste. En daar irriteer van ik van een, me aan. Nou, is, het, Imuru, is het de taak van de volksvertegenwoordiger om verantwoordelijk te zijn... of zo goed mogelijk je standpunt... ...voor het voetlicht te brengen. Ja, dat zal allebei moeten. Je bent verantwoordelijk voor, uh, voor, de, voor wat je zegt en wat je doet natuurlijk. En zeker in de politiek. Maar het is, uh, kijk, je bent volksvertegenwoordiger... ...en dat is ook vooral om de regering te controleren. Dus als je dan misstanden ergens waar dan ook tegenkomt... Nou, ...dan is het mijn taak en daar ben ik voor gekozen... ...om dat keihard aan de kaak ja, te stellen. Ja, maar als het moet kan jij ook behoorlijk polariserend uit, uit de hoek komen. Als het moet uh, uh, ben ik er helemaal niet vies van. Nee, maar... beller Niels. Maar u zit... Uh, even, ik heb een beller, maar ik hoor niets meer op mijn koptelefoon. Goedemorgen, bellen Niels. Ja, hallo. Ja, hi, zeg het maar. Nou, ik vind, uh, ik vind uh, dat uh, zaken benoemd moeten worden zoals ze zijn. En als dat leidt tot scherpe tegenstellingen en, uh, en conflicten, dan is dat verder prima. Maar wat ik heel slecht vind, dat is dat uh, de huidige politici in het kabinet... en dat doe ik met name op mensen als Rutte en Verhagen... dat die in mijn optiek uh, bezig zijn om... Uh, elektoraal uh, uh, electoraal succes te halen uit, uit breedlevende onderbuikgevoelens in Nederland. Ik merk het ook in mijn eigen uh, omgeving dat heel veel, heel veel mensen die praten heel generaliserend en vrij dommig over die buitenlanders en die allochtonen en die asielzoekers. En het gaat helemaal nergens meer over. En het gaat, gaat ten koste van mensen die ook hard werken en vaak nog beter geïntegreerd zijn dan asociale Nederlanders. En ik vind dat, uh, mensen maar Niels, kijk, en Niels, mag ik even wat zeggen? Sorry dat ik aan ja. dit bedoel ik nou. Je klaagt over het taalgebruik van de een... maar dat doe je in een bijzin weer sociale Nederlanders. We doen het toch allemaal? En waarom als blondie het doet, daar vallen we over hem? Je begrijpt het verkeerd. Er zijn, er, zijn me, er zijn Nederlanders die, uh, uh, die voortdurend uh, afgeven op, uh, heel algemeen, op die buitenlanders. En die Turken in de buurt. En ja. die Marokkanen in de buurt. En ik geef dat voortdurend mijn... af op patje op die kapitalistische uh, uitkeringstrekkers van banken. Op bankdirecteuren ja. met bonussen. Ik doe toch hetzelfde? Ja, maar ik heb het even over dat mijn waarneming is dat die mensen, dat, dat als ik zo in mijn buurt kijk... dat er, wat ik zo triest vind dat het ten koste gaat van mensen. Want ik, ik ken een hele hoop uh, mensen hier in de buurt uit... Uh, Turken en Marokkanen, die, uh, die, die keihard werken... en die, die, het in hun ogen van, die het in de ogen van veel Nederlanders nooit goed kunnen doen... omdat het Turken en Marokkanen zijn. Niels, en en jouw ik, uh... punt is helder. Emiel Roemer, je zei het zo net al... Uh, is de grens dat zodra je mensen raakt dat je niet meer moet polariseren... Nou, als, als je mensen raakt omdat ze het verdienen, vind ik het nog wat anders. Als ik vind dat jij hier gewoon een waardeloos programma zou maken... en ik zeg het jou gewoon in dit programma... dan raak ik jou misschien wel hard, maar dan zou dat terecht kunnen zijn. Maar als ik het heb over uh, een hele bevolkingsgroep... Uh, uh, allemaal over één kam scheren... dan ga je dus heel, uh, heel duidelijk een grens af. En volgens mij bedoelt deze meneer dat ook. Maar Emile, als ik alle bankdirecteuren over één kam scher... of uh, uh, uh, directeuren van bedrijven of schooldirecteuren... Dus dan scheer ik ook iedereen ja, over één ook, kam. Daar moet je dus ook erg voor oppassen. Dat je ja, maar dan anders uh, heb je saaie radio, ja. zo Laurens Borst. Ja. Maar al lang hebben we weggedrapt nee, van hij Radio had het over, Hij had het over politici en niet over journalisten op de radio. Nee, dus maar we hebben toch hetzelfde. Kijk, ik moet veel luisteraars hebben. De wetmatigheden van radio maken ja. zijn dat als te weinig mensen zouden luisteren luisteren naar dit programma, zouden we niet het tweede jaar ingaan. Als er te weinig mensen luisteren naar jou als politicus, en krijgt te weinig stemmen, dan vlieg je eruit. Ik, ik ben er een groot voorstander van om het te zeggen waar het op staat... en er niet, vooral niet omheen te draaien. Dat gebeurt in de politiek al veel te veel. Zeg nou eens eindelijk, als er inderdaad grote groepen zijn... die er misbruik van maken, ja. pak dat aan. Ik bedoel, daar moet je hartstikke duidelijk over zijn. Raymond Biruto van Barbara moest ik naar je toe lopen. Goedemorgen iedereen. Ja, uh, Die polarisatie, daar ben je toch wel een fan van? Heel zwaar onderwerp. Heel zwaar onderwerp. Ik uh, hou me even terzijde. Oké, okay, nou Barbara stuurt me dus om iemand terzijde staat. Uh, Niels Bosman, want we moeten nu uh, naar de reportage. Uh, wat wil je bereiken met het, uh, dit onderwerp vandaag aan de kaak te stellen? Nou, ik zou eigenlijk willen voorstellen om de verzobering en de verzaaiing van de politiek weer terug te brengen. Uh. Ik, ik weet dat het u absoluut niet aanslaat, Prem. Maar politiek zou moeten gaan over vaste dingen, over beleid. En niet over populistische standpunten. Want daar hebben we op zich deze laatste tien jaar wel genoeg van gezien. En uh, ik weet dat het heel erg leuk is in de media. Maar de politicus of politica zijn geen media. Ze zijn mensen die verantwoordelijk met beleid om moeten gaan. En daar moeten we de volgende vijftig jaar naartoe. Emiel Roemer, uh, ben je het eens? Ik ben het totaal oneens met Mielsen. Ja, ja ik, ik, ik, ik probeer te snappen wat hij bedoelt te zeggen. Maar ik denk dat het niet verstandig is. Als ik zie wat bijvoorbeeld de komende bezuinigingen bij tal van mensen uh, teweeg gaat brengen. Die uh, keer op keer gepakt gaan worden, dan ga ik dat niet met hele milde zeggen van god, het is een beetje foei, een beetje niet erg vriendelijk, premier Rutte. Dan zal ik dat keihard aanpakken, keihard zeggen, omdat ik vind dat dat misstanden zijn die ik als politicus aan moet pakken. Dat... Even een polariserende vraag. Ik vind Mark Rutte een fantastische fan, jij ook. Ja. Um, wat ik niet snap is, even polariserend, het is jullie en de PvdA en D66 hun schuld ik, dat dit aan sociale beleid door kan gaan, want iedere keer steun de PvdA en D66 hem als het gaat over Europa. En als je dit kabinet zo verschrikkelijk vindt... dan moet je totaal polariserend zeggen... ik zeg net tegen alles... Jullie zeggen gewoon, slap Janus in de oppositie. Nou, als je de andere bedoelt, dan mag dat. Volgens mij zei je daar de SP ook bij. Volgens mij is dat onterecht. Want juist ook de laatste keer bij Griekenland en ook waar het ging om Koenus en waar het om Libië ging, hebben we hele duidelijke standpunten ingenomen. En zelfs de minister-president nog getrachtigd. Maar ga, op een hebben motie jullie nooit meegestemd om de, uh, met, met voorstellen zodat de coalitie... nou, ik, heb, ik heb de partijen dat inderdaad wel eens kwalijk genomen. Dat het zeker over die hele grote onderwerpen zijn. Waar die partijen nog niet eens 100% achter het beleid van het kabinet staan... ze dus ze toch aan de meerderheid helpen. Ja. Hadden ze daar keihard nee gezegd... en had je tegen Rutte gezegd... zoek het nou maar mooi uit met je uh, vrienden uh, van de PVV... dan had hij een groot probleem gehad... en dan hadden we misschien wel een kabinetsbreuk gehad. Of we daar allemaal blij mee zijn, uh, geen flauw idee. Maar uh, je mag daar best stevige oppositie tegenvoeren. Niels blijft zitten, Emiel blijft zitten... want luisteraars, mijn vriend van de PVV, Hero Brinkman, die komt straks. Daar gaan we verder over praten, maar... Uh, mijn redactie besloot dat we op zoek zouden gaan naar de vaste luisteraars. En Jan Meuzer zocht Saskia en Marcel op. Milaan, 40. Haarlem, 48. Adviseur bestrijding winkelcriminaliteit. Webmaster en ondersteunend winkelcriminaliteit. Uh, schaatsen, zwemmen en politiek. Interbox en spelcomputer. Je kunt beter spijt hebben van de dingen die je hebt gedaan... dan van de dingen die je niet hebt gedaan. Laat mij maar waaien. Ik ben Saskia Kleewijn. Ik ben u, de luisteraar. Ik ben Marcel Duin. Ik ben u, de luisteraar. Je was er geen luisteraar? Geen luisteraar. geklopt. <lacht> ik ben u, geen luisteraar. binnen. Ik werk op Zolder in mijn eigen huis. Dat is mijn werkplek. En um, af en toe zit ik een dag op kantoor en dan uh, zit ik uh, meestal tegenover Marcel. Ja, en dan wil jij naar Prim luisteren. En Marcel, jij wil dan niet dat Prem luisteren. Nee, dat niet. Absoluut niet. Want dat doordravende mannetje dat hoef ik niet te horen. Ik juist wel. Ik zet echt om uh, half elf de radio aan als hij al niet aanstond. Dan moet ik me slikken en uh, me door dat 1,5 uurtje heen bijten. Zo erg? Ik vind het erg, ja. Ja, um, ja ik vind een heel leuk uh, radioprogramma. Ik vind Prem heel leuk om te presenteren. Hij is wel. Um, voor een interviewer is hij wel, denk ik, een beetje te veel aan het woord. Maar hij zegt altijd wel grappige dingen, vind ik. En wat ik er leuk aan vind, is dat vaak um, zijn interviews met mensen die inbellen en zo, is het altijd een beetje saai. Maar bij PremTime is het altijd wel echt een goede combinatie van uh, uh, deskundigen en mensen die er ook echt wat van vinden. Nou, dat ben ik niet met Saskia eens, want ik vind juist dat Prem enorm doordraaft en uh, gesprekken manipuleert en stuurt. Hij stelt veel kritische vragen, dat vind ik goed. Maar Prem is die boze schoonmoeder van Nederland. Die schoonmoeder die in na een half uur je huis uit wil gooien. Vreselijk, vreselijk. Ik snap het aan de ene kant wel, want het is, volgens mij is Prem gewoon een polariserend persoon. Of je vindt hem heel leuk, of je vindt hem drie keer niks. Maar er zijn, denk ik, niemand vindt hem wel aardig. Dus dat klopt wel. Alleen Marcel houdt volgens mij toch ook wel van dat soort types. Want hij is uh, al ruim in de veertig en hij vindt geen stijl ook nog steeds leuk. Dat klopt dat ik geen staal nog leuk vind. Ja, klopt, ja. Uh, maar ik kan, ik kan maar korte tijd naar Prem luisteren. Als het langer wordt dan 20 minuten, dan word ik al helemaal kriegelig... en dan uh, ben ik de rest van de dag niet te genieten. Wat doe je dan als, als, als je de radio op Prem zet? Ja, nee, dan zet ik uh, meestal zet ik gewoon een koptelefoon ja. op. Want wat zit er dan op je koptelefoon? Ja, de um, Foo Fighters, denk ik. Muziek? <laughs> Muziek, ja. Nou, een half uur per dag kan toch wel... Nee, dat vind ik, dat we, daar moeten we niet al te zielig over doen. Hey, je bent toen ook nog, uh, wij kennen jou, omdat jij toen uh, wij met de bus hier in Nooddorp waren. Jij heel enthousiast binnenkwam lopen. Vertel nog eens hoe dat was. Ja, ik uh, las op uh, Twitter dat uh, jullie hier in het uh, dorp stonden. En toen dacht ik, nou, daar moet ik heen. Dus ik ben toen echt gewoon gelijk uh, op mijn fiets gestapt en dan ben ik naar de Dorpstraat gereden. Met het idee van, nou, ik, kijk, ik was gewoon benieuwd om die bus een keer te zien en hoe dat allemaal gaat met zo'n radioprogramma. En toen werd ik eigenlijk gelijk door Prem de bus in uh, uitgenodigd. En daar zat toen Rita Verdonk. En uh, zij is zeg maar een van de twee bekende nooddorpers. Dus uh, daar kwam ik eigenlijk niet voor, nee. Je kwam niet voor Rita Verdonk, nee. maar je kwam wel voor Prem? Ja. Oké, okay, dus als Prem in de buurt is, dan is Marcel heel ver weg. Nou, ik, uh, ik zal hem waarschijnlijk een hand geven, want ik vind het best wel een aardige man. Maar ik, uh, nee, ik, ik hoef niet naar dat uh, gerater van hem te luisteren. Saskia. Wat kan er nog beter aan Prem? Jeetje, dat vind ik een moeilijke vraag. Um, het zou wel wat langer mogen voor mij. Ik vind een half uur echt onwijs kort. En dat vond ik toen in de bus, viel me dat ook al op. Dat je, want hij, doet, hij heeft en een gast of twee... En dan nog een deskundige aan de telefoon en dan zijn er nog mensen die bellen en mensen die mailen en dan worden er nog tweets behandeld en dan moet er op de neus nog in de uitzending komen. Dus dat, nou ja, zo'n half uur dat is gewoon echt heel weinig. Nee, ja, een half uur is echt veel te lang. Dat moet echt de helft korter. Nou is Prem net. Goed, een jaartje bezig. Dan heeft u nu al een jubileumuitzending. Is dat niet een beetje overdreven? Ik was wel verrast dat het na een jaar al een jubileumuitzending uh, heet, Maar ik ben heel benieuwd. Ja, na nou, een jaar. Ja, typisch Prem, hè? Ja, ik, eh, ik ben Prem en ik ben hier al een jaar op de radio. Zo werkt dat bij hem, denk ik. Overdreven dus? Juist, juist, juist. Zwaar overdreven? Ja, ja, behoorlijk. Ja, aan dit, is, dit is toch geweldige polarisatie, die moet elke dag op de radio dit. Je moet <laughs> meer zendtijd krijgen, man. Dames en heren, daar staat die Saskia en Marcel. Dank je wel. Uh, wat zei je? Oh, ik dacht dat jij het was sorry. Oh, dat was jij niet. Nee, oh. ik ben het niet. Ik vind jou ook leuk. Oh, oh, oh, dank je wel. Uh, uh, luisteraar, we staan op het Onze Lieve Vrouwenkerkhof in Amersfoort. U mag langskomen. Kunt u dan ook Rob de Nijs zien optreden. Uh, en uh, u kunt ook bellen en reageren en mailen en tweeten. Emil Roemer, we zaten net, uh, want dan heb je even rust. En Niels, jij zei van ja, um, het onderwerp wilde je aankaarten... maar het ging niet echt de richting uit waar jij hem uit wilde. Nou, een beetje wel, maar ik had liever gehad dat het politiek debat. dat wordt eigenlijk weggekaapt. door, de, uh, door de, standpunten, de extreme standpunten van de PVV. En dat is eigenlijk wat ik heel erg jammer vind. Want we zouden moeten kijken. wat we het overloop, over de komende 50 jaar. waar we naartoe moeten gaan. We moeten visie tonen. En, dat wordt weggekaapt door het debat over de islamisering. Dat vind ik heel spijtig. Ja, dat gebeurt wel een beetje, maar dan moeten wij het gewoon nog beter doen. En uh, zorgen dat de mensen vervolgens denken van... Uh, wat daar geroepen en gezegd wordt, daar staat men niet aan. Ik ga eens even kijken bij andere partijen. Dus als dat gebeurt, dan moeten wij het gewoon beter doen. En zorgen dat onze onderwerpen ook op de radio en ook op de televisie... en in de politiek aan de orde komen. Niels Bosman, ik was in de jaren negentig lid van de Partij van de Arbeid. En toen klaagde die uh, dat de SP het debat wegkaapte van waar het om ging door alleen maar te zeiken over gezondheidszorg... en dat ze er gif gronden en dat ze polariseerden... zonder te kijken naar het grote plaatje. Is het misschien omdat je persoonlijk de onderwerpen minder leuk vindt... waar de PVV technieken voor gebruikt, dat je nu de technieken aanklaagt... Nee, ik vind op zich polarise polarisering niet ook heel erg. Alleen ik vind het wel erg als het niet gaat over feiten en argumenten. En daar is het wel waar het om te doen is. We zouden moeten teruggaan naar feiten en argumenten... en niet over populistische standpunten... die uh, niet kloppen met de werkelijkheid. Okay. En dat is mijn punt. Dankjewel, Niels. Luisteraars, ik vroeg het hem toen we samen te gast waren bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draai Door. En hij zei meteen ja, de grootste zanger van Nederland met de staats van dienst waar gezegd, je u tegen zegt, Rob de Dank u. Meneer Denijs, uh, heeft u ooit opgetreden in 013 in Tilburg? Uh, Frank, één keer hè? Ja, lang geleden. Nou, uh, heel lang geleden. De directeur van 013, Guus van Hoven en zijn vriendin Helena Nulet... zijn vorige maand tragisch om het leven gekomen in Die Californië. Vandaag zijn ze opgebaard in 013. Iedereen kan tot vier uur vanmiddag afscheid wassen nemen. En vanavond is er een herdenkingsdienst. Guus was een fantastische, lieve, hardwerkende man. En u gaat een heel toepasselijk lied zingen... Uh, waarvan ik weet dat hij het leuk vond. Dit wordt... Badplaats in de winter. Dames en heren, van de laatste CD, Eindelijk Vrij. Hier is hij, Rob de Dijk. Voor alle polariserende en niet polariserende swingers van Amersfoort. Waar er op dit moment veel te weinig op de Lieve Vrouwenkerkstraat. Ik weet niet waarom ik terugkwam. Ik weet niet waar ik hier zoek. Alles is gesloten. Zelfs die tent daar op de hoek Waar we s'avonds uren zaten Wat te drinken, wat te praten Is nu verhuisd of opgedoekt oh, oh, Een badplaats in de winter Is het ergste wat er is Herger aan een splinter in je oog Of het gemis van een plaats in de zomer of een paddelt de enige foto die ik nog heb van haar. Van haar, van haar. Wow, wow, wow. wow. Van haar, van haar. Heepa! En ik loop door. De straten, zoek naar sporen op bewijs dat het allemaal geen droom was: gesponnen suikerwaterrijk juist. En de zon ging schijnen als ze lachten, nu moet ik daar op maanden wachten, tenzij ik naar het zuiden reis. Oh, oh, oh, een badplaats in de zomer is het de ergste water er is Erger dan een splinter in je oog of het gemis, van een pakmaat in de zomer of een peddelstielgitaar of de enige foto die ik nog heb van haar, van haar, van haar, hey hey hey, hey. van haar, van haar. is het toer. Die in tafels komen krassen, die mensen net zo goed. Vooraf kan niemand zeggen hoeveel pijn zoiets doet. Alright, here we go! Wow, wow, een badplaats in de winter, is het tenste daar er is. Erger dan een sprinter in je oog, of het behoeven van een plaats in de zomer of een panelstilgitaar. Of de enige foto die ik nog heb van haar. Van haar, van haar. Wow, wow, wow. van haar, van haar. Wat moet zijn? Hey, hey, hey. Van haar, van haar. Dames en heren, dat was Rob de Nees. Uh, Hero Brinkman, zo meteen na de ster en het nu gewoon met jou praten over polariseren. Maar jij wilt dat burgemeesters keihard worden aangepakt? Ja, lijkt me wel, ja. En als, vind, als het tenminste, we werk niet goed doen. En vind je het ook goed als we jou dan keihard aanpakken? Nou, dan hoef jij mij niet tegen te zeggen, want volgens mij doe je dat altijd. De kop van Hans-Erik Wennerstreun. Als je deze opdracht met succes volbrengt... Lever ik je het bewijs dat Wennerstreum. inderdaad een oplichter is? Vanaf volgende week maandag, elke werkdag om kwart voor één s'nachts. Millennium. Mannen die vrouwen haten. Ik zal je leren hoe dit grote mensenspelletje gaat. Het hoorspel naar de boeken van Stierk Larsson. Nee! Mogelijk gemaakt dankzij steun van het Mediafonds en de NPO. Millennium. Vanaf volgende week maandag, elke werkdag om kwart voor één s'nachts. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wow! Wat een tickets, wat een prijzen! Op vliegtickets.nl Vliegtickets.nl Soldaat van Oranje, de musical...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 Wake up. GoKioSera.nl Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinsilparket.nl. Kleurprinten al vanaf 1,7 cent per afdruk met het Kyocera Pro Rato Color System. Kijk op GoKioSera.nl en bespaar tot wel 75% op uw printkosten. Kiosera. Dit is Radio 1.